Nijmegen wordt diverser en creatiever. Nijmegen is een kleurrijke en bruisende stad met de blik naar buiten. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Een open en ontspannen samenleving vergt permanent aandacht en debat. GroenLinks is er trots op dat we in Nijmegen proberen inwoners met elkaar te verbinden en samenwerken aan vertrouwen in elkaar en in het bestuur van de stad. In onze stad zijn afkomst, religie, seksuele oriëntatie, geslacht of beperkingen... ...geen belemmering om volop mee te kunnen doen en van het leven in de stad te kunnen genieten. Nijmegen biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen onderdeel van onze gemeente. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of mishandeld. Het voorkomen van criminaliteit en van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie heeft prioriteit. Het opgeknapte Valkhofpark wordt een groene oase, waar museumbezoekers uit het hele land en de buiten na hun bezoek aan museum het Valkhof tot rust kunnen komen. In het nieuwe Waalfront willen we dat industrieel erfgoed... Hand-in-hand hand gaat met oude en nieuwe ambachten, ontspanning en cultuur. Cultuur draagt bij aan creatieve en persoonlijke ontwikkeling en verbindt mensen. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang krijgen tot cultuur, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. De gemeente zoekt samen met bewoners naar oplossingen voor de stad. GroenLinks omarmt burgerinitiatieven en ondernemende Nijmegenaren die zelf aan de slag willen. Iedereen die mee wil doen, moet gehoord worden. Mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie meepraten wat minder vanzelfsprekend is. We ondersteunen daarom experimenten om onze lokale democratie te versterken. 3.1 Diversiteit Nijmegen is er trots op een kleurrijke stad te zijn, waar mensen van elkaar leren en openstaan voor nieuwe inzichten. Afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, fysieke toestand, leeftijd, etnische achtergrond of religie kunnen bouwstenen zijn voor ieders identiteit, maar mogen geen belemmering zijn om volwaardig mee te doen in onze samenleving. We willen dat er in Nijmegen ruimte is voor diversiteit en anders zijn. In onze gastvrije stad krijgen nieuwe Nijmegenaren een warm welkom. Mensen kunnen volwaardig meedoen in de samenleving als ze de taal en gebruiken van het land goed kennen. Op veel plaatsen is actieve inzet nodig om discriminatie tegen te gaan en emancipatie te bevorderen. Het is belangrijk om te weten in hoeverre bepaalde groepen worden achtergesteld en of uitgesloten... ...en waar dit gebeurt om polarisatie en discriminatie tegen te gaan. Onze actiepunten. 1. We accepteren geen racisme en discriminatie in Nijmegen, dus hier treden we tegen op. 2. Er vindt structureel voorlichting plaats over culturele, religieuze en seksuele diversiteit op alle Nijmeegse scholen... Hierover worden afspraken gemaakt met schoolbesturen. 3. Om discriminatie en racisme tegen te gaan... zet Nijmegen in op meer kennis onder de Nijmische bevolking... over het Nederlandse slavernij en koloniale verleden. 4. De gemeente start een campagne om de aangiftebereidheid te stimuleren... en zorgt dat er altijd wordt teruggekoppeld wat er met een aangifte is gebeurd. 5. Diversiteit is een voorwaarde voor organisaties en instellingen... die een subsidie of een aanbestedingsrelatie hebben met de gemeente. 6. De gemeente neemt de inburging van vluchtelingen onder haar hoede door kwalitatief goede taal- en inburgingscursussen aan te bieden en een duidelijk aanspreekpunt te organiseren waar nieuwe Nijmegenaren met hun vragen terecht kunnen. 7. De emancipatie van LBTIQ binnen culturele en religieuze groepen, wordt actief ondersteund. 8. Ouderen en hulpbehoevenden wonen langer zelfstandig en zijn daarbij aangewezen op mantelzorg. Dit betreft ook de oudere LBTIQ's. De gemeente en zorgpartijen zetten zich actief in om vereenzaming te voorkomen en ondersteuning te bieden waar nodig. 9. Om de genderbeleving van iedere individuele Nijmenegenaar te respecteren, wordt de communicatie van de gemeente genderneutraal. In gemeentelijke gebouwen komen genderneutrale toiletten. 10. De gemeente houdt rekening met andere samenlevings- en gezinsvormen. Zo houdt ze onder andere rekening met kinderen en ouders uit meer oude gezinnen. Onderwijs en zorginstellingen worden aangemoedigd dit ook te doen. 11. De gemeente ondersteunt maatschappelijke initiatieven die mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact brengen. Dat geldt ook voor organisaties die onderzoek doen naar en voorlichting geven over discriminatie en diversiteit. 12. Na de komst van vluchtelingen in Heumersoort hebben inwoners van Nijmegen verschillende initiatieven ontwikkeld, met ieder zijn eigen doelgroep, inhoud en opzet. De gemeente ondersteunt deze initiatieven door de coördinatie tussen de verschillende organisaties op zich te nemen. 13. Racistisch toelatingsbeleid in de horeca wordt keihard aangepakt. In het uiterste geval gaat de gemeente over tot gedeeltelijke of tijdelijke intrekking van de horecavergunning. 14. Door heldere regels en training van medewerkers behoort etnisch profileren binnen de gemeentelijke organisatie, zoals bij bureau toezicht en het werkbedrijf, tot het verleden. 15. Bij de intocht en het verblijf van Sinterklaas wordt hij niet geholpen door Zwarte Pieten. Sinterklaas wordt een feest voor iedereen, passend bij de huidige tijd en het huidige Nijmegen. 16. Het succesvolle programma van School Zuid op middelbare scholen wordt uitgebreid naar training en voorlichting bij Nijmeegse jongerenorganisaties, sportclubs en welzinsorganisaties ten behoeve van de acceptatie van LHBTIQ. Ers. 17. De gemeente Nijmegen geeft zelf het beste voorbeeld op het gebied van diversiteit. De gemeente zet al het mogelijke in om ervoor te zorgen dat er een divers personeelsbestand komt op alle afdelingen en alle functieniveaus, bijvoorbeeld door anoniem solliciteren. Ook wordt expliciet beleid gevoerd op institutionele en onbewuste vormen van discriminatie en racisme. 18. Er komt een lokaal tolkenfonds voor nieuwkomers die hun inburgeringsexamen nog niet behaald hebben en een tolk nodig hebben om met hun hulp of zorgverlener te kunnen communiceren. 19. De gemeente zet in op een integrale aanpak rondom staatshouders door gezondheid, welzijn, huisvesting, inburgering, opleiding en arbeidstoeleiding aan elkaar te koppelen. Bij een integrale aanpak is een goede regievoerder belangrijk. Wat hebben we bereikt? 3000 vluchtelingen kregen een snelle, veilige en humane opvang in Heumersoord. GroenLinks staat aan de basis van het Eerste Roze Stembusakkoord. In dit akkoord heeft de LHBTIQ-beweging samen met meerdere politieke partijen concrete afspraken gemaakt om Nijmegen LHBTIQ vriendelijker te maken. Nijmegen kent het Nijmeegse netwerk Cultuursensitief Werken, een adviesorgaan waar zorg-, onderwijs- en welzijnsorganisaties terecht kunnen met vragen gericht op individuele cliënten en of leerlingen. Ondanks veranderende regelingen vanuit het Rijk heeft Nijmegen zich succesvol hard gemaakt voor het behoud van de bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente onderhoudt intensieve en waardevolle contacten met levensbeschouwelijke en religieuze organisaties in Nijmegen. Statushouders ontvangen goede taalcursussen en maatwerk op weg naar werk. Nijmegen blijft ook in de toekomst een shelter city. De toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking is sterk toegenomen.